bedrijf uit. Slipnot bestaat sinds 1995. Paul Gray was een van de oprichters van de groep Hij was 38 jaar. Het weer: wolkenvelden en overwegend droog. Lokaal is er kans op een mistbank. Later vandaag wisselend bewolkt, blijft droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met, met nu. nu de nacht. A beautiful But I miss you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 Crazy. Let's go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 dezelfde lucht als wij.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 De stap is een gevolg van de opgelopen spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea... na een aanval op een Zuid-Koreaans marineschip waarbij 46 opvarenden omkwamen. Volgens Zuid-Koreaans onderzoek zonk het schip nadat het was geraakt door een Noord-Koreaanse torpedo. De Amerikaanse regering heeft vanwege de olieramp in de Golf van Mexico... de staten Louisiana, Alabama en Mississippi voor de visserij tot rampgebied verklaard. De staten komen daarmee in aanmerking voor financiële hulp vanuit Washington... Door de olieramp is het inkomen van duizenden vissers in gevaar. Alleen al in Louisiana werken 27.000 mensen in de sector. Amerika heeft voor het eerst sinds de inval in Irak in 2003... meer militairen in Afghanistan dan in Irak. Volgens het Pentagon zijn er nu 94.000 Amerikanen in Afghanistan... 2000 meer dan in Irak. Dat is ook in lijn met het beleid van de regering Obama. Die wil de militairen uit Irak terugtrekken... en de inzet in Afghanistan verhogen. Surinamers kiezen vandaag een nieuw parlement. De NDP van oud-legerleider Boutersen staat in de peilingen ver voor op de partij van zittend president Venetiaan. Die heeft gezegd dat hij nooit met Boutersen zal samenwerken. Tegen Boutersen loopt nog altijd een proces vanwege de decembermoorden van begin jaren tachtig. In Nederland is hij veroordeeld tot elf jaar cel wegens drugshandel. In verband met een brand zijn vannacht in Renesse uit voorzorg de gasten van een hotel ondergebracht in andere hotels... Naast het badhotel Renesse stond een schuurtje in brand. Omdat het vuur oversloeg naar het dak van het hotel, werden de 15 gasten geëvacueerd. Niemand raakte gewond en de brandweer had het vuur snel onder controle.